Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De aanslagpleger in Kopenhagen was geïnspireerd door de aanslagen in Parijs van begin vorige maand. Dat heeft de politie gezegd op een persconferentie. De aanslagpleger zou jihadistische propaganda in zijn bezit hebben gehad. De identiteit van de man wordt in het belang van het onderzoek nog geheim gehouden. Hij pleegde dit weekend een aanslag op een lezing en bij een synagoge waarbij in totaal twee mensen omkwamen. Vanmorgen vroeg schoot de politie een man dood en het gaat zo goed als zeker om de man achter de twee aanslagen. Taxidienst Uber moet een dwangsom van 50.000 euro betalen. Dat heeft de inspectie Leefomgeving en Transport bekendgemaakt. Uber heeft een dienst, genaamd Uberpop, waar particulieren met hun eigen auto dienst doen als taxi en via de Uber-app opgeroepen kunnen worden. De rechter oordeelde eerder dat Uberpop illegaal is en dat als een chauffeur van de dienst betrapt zou worden, er een dwangsom van 10.000 euro zou volgen. Aangezien er vijf chauffeurs zijn betrapt, bedraagt de dwangsom 50.000 euro. Op de Dam in Amsterdam zijn een paar honderd mensen bijeengekomen voor een solidariteitsdemonstratie voor Griekenland. De organisatoren zeggen dat ze de Griekse regering willen steunen in de onderhandelingen met de EU. De demonstratie is onder meer georganiseerd door de jongerenorganisatie en een aantal lokale afdelingen van de SP. De carnavalsoptocht in de Duitse stad Braunschweig is afgelast vanwege terreurdreiging. Volgens de politie was er een concrete kans op een aanslag met een islamitische achtergrond. De optocht in Braunschweig is de grootste in het noorden van Duitsland. Trekt normaal gesproken zo'n 250.000 bezoekers. Schaatser Michel Mulder heeft op het WK afstanden op de 500 meter zilver veroverd. Het goud was voor de Rus Kulishnikov. Hij notterspeer werd vierde nadat hij bijna was gevallen in de laatste bocht. Eerder verloor Irene wust haar wereldtitel op de 1500 meter. Ze eindigde achter de Amerikaanse Britney Bow, die ook al de 1000 meter won. Het weer vrijwel overal vol op zon, alleen in het noordwesten grijs het is maximaal 9 graden. Vannacht kans op lichte vorst, morgen is het weer vrij zonnig, dan maximaal 10 graden. Dit was het NGFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files, de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie. John.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 Die Justin Timberlake. Te samen met Michael Jackson ditmaal. En Love Never felt so good. Het is even na vier uur. Welkom bij de laatste uur van Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag. En we genieten er natuurlijk met z'n allen lekker van. Straks hebben we natuurlijk de uitslag van de wedstrijden. Die, de eredivisie die om half drie zijn begonnen. Kort over vier hebben we eh, blokje Pit Report. En half vijf is het weer tijd voor de dieren van de week. En dan hebben we deze week over Gizmo en Mickey. En het gedicht van de week, het is een tranentrekker van het eerste uur. Ik voel me rot. Hoe is het godsnaam mogelijk met dit weer? Maar goed, het gedicht van de week, kwart voor vijf. Ik voel me rot. En natuurlijk nog veel muziek. Er is ook genoeg reden om het komende uur na te luisteren naar uw lokale zender ZFM. We hebben er weer eentje gevonden uit de jaren tachtig. Hier zijn de Mary Jane Girls. Dat waren de Mary Jane Girls met In My House. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier Emily De Forest. The sky red tonight. shooting star to guide us Eye for an eye Why tear each other apart Please tell me why Why do we make it so I look at us now We only got ourselves to blame It's such a shame How many times can we win and lose How many times can we bring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 Ook weer zijn uh, Exxon plaatje Emily de Forest en Ali Teardrops. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, het wordt een uh, gebruikelijk iets hè, om kwart over vier de Pit Reports bij CFM. Zowel op de zaterdag als de zondag. MotoGP, twee jaar langer op Silverstone. Het circuit van Silverstone is ook de komende twee jaar nog gastheer van de Britse MotoGP. Dat is langer dan de bedoeling was, want eigenlijk zou Donington Park de motorraces in 2015 en 2016 verwelkomen. Dat circuit heeft zich vanwege een financieel geschil teruggetrokken. Rallyrijder Kevin Abbring houdt uh, uitzicht op de punten... bij het, het, zijn WK-debuut voor Hyundai. De 26-jarige Brabander staat na de derde dag van de rally van de Zweden... op de 11e plaats. Abbring krijgt in de resterende drie klasse mensproeven vandaag... de kans een plek om de top 10 te bemachtigen. Vettel is een zegenmachine. Formule 1-coureur David Gouldhardt weet het zeker. Sebastian Vettel zal bij de Ferrari verroren maken. Vettel is een zegenmachine, net zoals... Michael Schumacher het ooit was, zei Coulthard in een Duitse blad Die Welt. Maar Vettel moet zich niet te veel op Schumacher oriënteren, meent Coulthard. Hij moet naar voren kijken en de drijvende kracht zijn achter de modernisering van Ferrari. Vettel stapte aan het eind van vorig seizoen over van Red Bull naar de Italiaanse Renstal en pakte tot nu toe vier keer de wereldtitel in de Formule 1. Dit seizoen wil Ferrari koste wat kost beter presteren dan vorig jaar toen het raceteam voor het eerst sinds 1993 geen enkele race won. Tom Coronel komt ook het komende seizoen weer uit in het WTCC, het officiële WK Tourwagens. De coureur uit Emnes heeft gisteravond zijn contract onder een nieuwe verbindenis gezet bij het Italiaanse team Roal Motorsport. Verstappen, ja, dan hebben we het over Max Verstappen, heeft begrip voor leeftijdseis. Max Verstappen heeft begrip voor de nieuwe leeftijdsregels die vanaf 2016 van kracht zijn in de Formule 1. Vanaf dan is het 18 jaar de minimumleeftijd en zijn twee jaar raceervaring in een lagere klasse vereist. Ja, het zal hem uh, Max van rotzorg zijn. Ja, want... dan is hij 18. <laughs> dan Dit... is hij 18 en hij rijdt hij inmiddels uh, al uh, twee jaar in de Formule 1. Oké, okay, tot zover het autosportnieuws bij CFM. Zo meteen om al vijf de dieren van de week en natuurlijk om kwart voor vijf het mooie gedicht van de dag. En we volgen ook nog de herenrevisie voor je.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 Je de single van Milky Chance. Zo dadelijk meer eerder de visie. Dan gaan we eens even kijken naar de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. En hoe die geëindigd zijn. Hoor je naar deze. Marianne Krang de hier met Love Me Harder. Ja, we gaan eens even kijken naar uh, de eindstanden van de wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. FC Utrecht, houdt, u, uh, houdt uw oren open. Thuis ontving uh, FC Dordrecht. Eindstand 6-1. Uh, 6-1, dat is echt uh, flink <laughs> gescoord. En dan uh, de andere wedstrijd van vanmiddag. Peck Zwolle tegen Goat Eagles. Daar is het uh, 0-1 uh, ja, gebleven. En dan om kwart voor vijf hebben we nog de kapper van de dag. Ajax ontvangt thuis FC Twente. En bij winst kan Ajax de achterstand op PSV terugbrengen tot 12 punten. 12 punten? Dat ja. betekent, vier, als PSV dan vier wedstrijden achter elkaar verliest en Ajax wint vier wedstrijden, dan staan ze weer gelijk. Maar ja, dan heb je nog het doelsaldo. Want uh, dat is momenteel ook nog in het voordeel van PSV. Dat is 15 goals verschil. Oké, okay, in ieder geval werk aan de winkel. Dus voor Ajax vanmiddag om kwart voor vijf gaan we meemaken die wedstrijd tegen FC Twente. van Oliver Cheatham en SOS. Ja, SOS was vanmiddag ook in Haarlem. bij sportschool aan de Raaks bij Sport City. Want uh, ja, daar is een brand uh, uitgebroken in de sauna. En uh, ja, er is één uh, lichtgewonde bij geraakt. Dus een, uh, een, uh, iemand is lichtgewond geraakt bij die brand. En of hiermiddels inmiddels helemaal onder controle is, dat is uh, voor ons nog uh, niet bekend. In ieder geval hebben alle mensen van uh, Sportcity snel. Uh, ja, snel de sauna en de sportschool moeten verlaten, Albert-Jan. Klopt. En ik kan je meedelen dat de brand wel onder controle is. Die is onder deel. controle? Ja. Oké, okay. gelukkig maar. Het, de, de dieren van de week. Het dier van de week, wou ik zeggen. Ja, dieren van de week. Een pra prachtig kattenstel. En dat is wel vader en dochter. Ze zoeken samen een fijn huis. Gizmo en Mickey hebben het over. Een schattig stel. Ze zijn vader en dochter en zoeken samen een fijn huis waar ze ook lekker naar buiten kunnen. Een kattenluikje kennen ze niet, dus dat moet nog even worden aangeleerd. Gizmo is bijna 14 jaar en vindt het heerlijk om te knuffelen. Hij is sociaal met andere katten en met kinderen. Hij vindt het lekker om geborsteld te worden. Mickey is bijna 12 jaar en is iets verlegener naar mensen toe... maar als, als je haar knuffelt, vindt ze het wel heel erg gezellig. Voor beide geldt dat ze regelmatig geborsteld moeten worden. En wie geeft deze lievers een fijn huis waar ze ook lekker naar buiten kunnen... En Gizmo en Mickey verblijven momenteel in het dierenthuis... Kennenmaland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En het dierenthuis is geopend van 11 uur morgens tot 4 uur middags... op maandag tot en met zaterdag. Of kijk anders ook even op de website www.dierenthuiskennemaland.nl. Want ook Gizmo en Mickey verdienen een thuis. En voor een foto van de dieren van de week... kan je natuurlijk ook even kijken op de CFM-app. Hier is Kleddis Knights en de License to Kill. Die was dat roar. <laughs> het is uh, 11 uur over, half vijf geworden. Tijd voor uh, Short Track nieuws En wat voor een nieuws? Shinti Knecht, Freek van der Wart, Wa Daan Bre Breusma en Adwin Snellink hebben in Erzurum de wereldbeker op de aflossing in de wacht gesleept. Het Oranje kwartet eindigde in de laatste we wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Als. Uh, nou, ben ik een Even weer kwijt. Hij komt, eraan, hij, komt er weer aan, hij komt er weer aan. Daar was hij alweer bijna. Ja. Het oranje kwadrat eindigde in de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen als derde. En het was genoeg om de eerste Nederlandse eindzegen in de historie van de wereldbeker veilig te stellen. De Nederlanders begonnen het seizoen met de zesde plaats in Salt Lake City en de vierde plaats in Montreal. Daarna volgde zilver in Shanghai en goud in Seoul in Dresden. Alleen Zuid-Korea kon Nederland in Turkije nog van de beker afhouden. De Koreanen werden achter China tweede. En Nederland had genoeg aan een derde plek. Dus de wereldbeker gaat naar Nederland op het short tracken. Tot zover het short track nieuws. Nog een gauw we houden zo vlak voor het gedicht van de dag. En die is van Pichola Clark. Hier is downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go.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 Don't hang around and let your problems surround you There are movie shows Downtown Maybe you know some little places to go To where they never close Downtown Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too Before the night is over Happy again The lights are much brighter You can forget all your troubles Forget all your cares So go down Je kent deze grote heet uit de jaren 60 niet, hè? Door de Petula Clark en Downtown. Het is inmiddels kwart voor vijf geworden. En dat betekent dat we hem weer gaan doen. Het gedicht van de dag. En het is vandaag een echte tranentrekker. Ik voel me rot. Mijn vriendin is na één voor mij gelukkig jaar bij mij weggegaan. Nu al ruim twee jaar geleden... Zij hield niet meer van mij. De enige manier om aan mijn ellende te ontkomen... is het schrijven van dit gedicht. En dit, dit gedicht wil ik graag met de luisteraars delen. Ik voel me rot. Ik voelde het al toen ik vanochtend opstond. Een diepe dip is wat ik vond. Een gevoel van grote leegte verdriet. En een gelukkig leven wat ik achter mij liet. Een toekomst met een en al onzekerheid. En niets wat mij daaruit nu bevrijdt. Kon ik maar de knop omdraaien. Een beetje geluk voor de toekomst. Ik moet toch eens uit die nachtmerrie ontwaken. Dagdromen, dat zal ik dan toch maar moeten gaan staken. Ik mis het gevoel van geluk. Het gevoel van innerlijke rust. Ik zal toch door moeten gaan. Het is een must. Het lachen is mij nu echt wel vergaan. Mijn ongeloof heeft nu weer vrij baan. Van de ene op de andere dag stort je wereld in. Wat, wat heeft het leven voor mij dan nog voor zin? Ik drink maar weer een wijntje, geen sterveling die daarop let. Ik kan het zelfs nu nog moeilijk van me afschrijven. Die herinnering aan het geluk van toen zal dan ook altijd blijven. Ik zal voor de toekomst mijn schouders eronder moeten zetten. En alle herinneringen, daar moet ik maar niet meer op letten. Ik, ik voel me rot. Wat een rotgedicht, zeg, <tog> Albert Jan. Had ik je toch voorspeld? Ja, ja, nee, maar ik ben er best wel een beetje stil van eigenlijk. Maar een goede luisteraar heeft geen twee. Hoe noem je dat? Een goede luisteraar heeft geen. Ja, ik, ik, ik weet wat je bedoelt. Je weet, je weet wat ik bedoel. Die weet meteen dat het over hem gaat. Ah. Hier is Ramse Shaffi en laat me.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 maar ik verloor de laatste brief Ik zou ze wel weer ontmoeten Misschien vandaag, misschien over een jaar Ik zou ze kussen en begroeten Het komt vanzelf weer voor elkaar Gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aard. Ik hou van schamen, maar ook van duur. Er is geen stuif. Die ik spaarde leef gewoon van uur tot uur. De dus... slaag.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 I'm mine man, I'm a We hebben het nog nooit zo gedaan. En dan deze plaats naar het gedicht van de dag bij CFM. de Ramse Shafi en laat me mijn eigen gang maar gaan. Nou, inmiddels is het uh, kwart voor vijf geweest. Dat betekent dat de wedstrijd van vandaag inmiddels gestart is, uh, Albert jan Ajax ontvangt uh, thuis FC Twente. Tussenstand 0 tegen 1. 1, hè? Ja, dat is Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik dacht, uh, jij gaat 0-0 zeggen, maar spring hey. in één keer op één. Stel Ajax FC20 voor degenen die het gemist hebben. 0-1 op dit moment. Met 7 minuten gespeeld. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Waar de producers Tock Eat Kennen en Waterman heel erg populair Ze hebben voor vele artiesten hits geschreven en gemaakt. Waaronder voor deze Rick Ashley. wanneer de Whenever You Need Buddy alweer het een laatste plaatje wat betreft dit programma, Albert Jan. Ja, het zit er weer op. Het zit er weer op, het weekend is. Uh, ja, het is weer voorbij. Het ligt alweer bijna af. We gaan weer een week werken. Uh, dat zou je kunnen doen. Ja. We moet je een hele week werken. hele week, ja. Van maandag tot en met vrijdag? Tuurlijk. Pikkelbeen. Oh, tuurlijk, pikkel. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En dan, want... dan zijn we de zaterdag gewoon weer. Dan wordt het zelf weer zaterdag. Zo is het. Zand voor op zaterdag. Dus hele fijne zondagavond. Bedankt voor het luisteren. volgende week zijn we er weer. Wel op de zaterdag en niet op de zondag. Maar dan hebben we Andor. Onze collega neemt het dan van ons over. Zo is het. Nogmaals, fijne zondagavond. En tot volgende week. Dag. Tot volgende week. Doei. Halaf. Kijken. Mag nog. Mag